Het wordt race radio met de uh, Robert Band, De right and next door. Ja, ik zit aan een broodje. Ja, je zit lekker aan een broodje, <laughs> ja. Ja, ja nou, dat, wat dat, dat gaat, uh, verzorgt onze programmaleider Lennon van de Haken ons wel heel erg. Ja, daar is uh, goed mee bezig. Dit ja. al twee uur samen met uh, Tom Hendricks, race radio natuurlijk. Ja, ik vond het trouwens al een hele aparte combinatie. Is, uh, een zo. een leuke combinatie. <laughs> ja, zeker heel apart. Dik, ja. <laughs> ja, misschien vanwege succes nog een keer geprolongeerd. Nou, we zullen zien. Het <laughs> zou, zou zomaar kunnen dus. <laughs> Pas en we op, hebben er, we er nog één hier. Ook. Ja, ik ben er ook. Goedemorgen, jongens, <laughs> Ja, we ja. zitten precies weer in een pauze een stuk op het circuit. Hè? Ja, en normaal gesproken zit Maurice Mulder hier met jou samen. Maar ja, ja die uh, heeft nou, ik een ik denk ander dat onderwerp hij uh, aan het werk is op dit moment. Ja. Als je naar buiten kijkt, dan uh, zal hij wel weer op het strand staan. Vaars wel. Zou je het denken? Ja, denk het wel. Ik denk ja. het wel. Eigenlijk was, gisteren was hij ook onderweg dat ik hem uh, toevallig tegenkwam. Toen was hij ook... Uh, aan het haast maken. Wat, dat is, met... wat doet hij tegenwoordig? Ambulante handel of zo Dat heb ik ja, hem laten vertellen. Dat is inderdaad een beetje het algemene woord. Ja, voor, uh, ambulante handel. Goed. In plaats van een viscar Tja. is het een car van de Hema waar hij ja. bij op het strand zit. Dus. Ja. Maar we zitten in de laatste twee rondjes van de Formule 3 Euro series op dit moment. Ja, afgezien. Kijk, we, hey, ja, je hebt natuurlijk om, met het omkijken. Dus, uh, ja. Anders heb ik klas van mijn nek eind van de middag. We hebben natuurlijk te maken met een vertraging op de ja. lijn. Het zou best kunnen dat hij al afgelopen is. Waarschijnlijk is hij al helemaal afgelopen. Maar ja. wij zitten nog in de laatste twee ronden ja in ieder geval uh, beetje te volgen, ja. Pas ja, even. ik heb het gevolgd. En uh, die, die sms die ik uh, ten tijde van het uh, gedeelte tussen me, met Lena en met uh, Tom kreeg. Van Willem van Denzel vanaf het circuit. Nou, dat is uh, niet geheel uh, onwaar uh, gebleken. Het, uh, lijkt die uh, Felix da Costa is inderdaad gewoon geen mindere god. Dat en, uh, Willem gewoon gelijk gaat krijgen, ja. Maar goed, dat is een kwestie. Als je de juiste gegevens voor je snuffert hebt, dan had ik dat natuurlijk ook kunnen vertellen. Oh, ja. maar, oh. Oh. Oh. Nee hoor, maar goed, het is duidelijk dat Willem daar natuurlijk beter in zit dan ik in, in, dat, uh, in dat verband. En uh, nou ja, uh, we zitten in de laatste ronde, tenminste uh, volgens deze gegevens dan. Volgens de beelden op CFM TV. Ja, want Felix Acosta Costa is uh, de leider in de wedstrijd. Van Toor ligt, als het goed is, nog steeds uh, op de tweede plaats. En uh, daarachter dan vinden we nog... Uh, uh, nou, dan, dan ben ik even de naam van precies kwijt. Dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar goed, uh, uh, wat, ik, wat me wel opviel is dat uh, Bottas uh, ook nog ergens in het uh, veld... Die rijdt ergens op een plek of vijf of zes. Waarom zeg ik dat? Omdat hij degene is uh, die de Masters... Twee keer achter elkaar wist te winnen. Maar hij is vandaag niet in staat om uh, datzelfde Husarenstukje wat hij in juni uh, eerder uh, heeft uh, gedaan. Om dat hier nog eens een keer te gaan herhalen. Dat, dat is lijkt wel jammer. inderdaad uh, niet te redden vandaag. Nee, uh, het, is, uh, het is wel een hele sympathieke vent trouwens. Uh, staat, uh, maar gisteren zat hij toch ook met een beetje een wat grommige toon zat hij achter... Uh, achter de tafel uh, om de persconferentie uh, te ja, geven. Dus hij was niet helemaal vrolijk. Hij was niet he. helemaal vrolijk. Uh, en dan zat er ook... Uh, uh, het is niet helemaal zijn weekend ook. heb ik, uh, heb ik stellig de indruk. En dat, dat blijkt dan ook maar waar. Uh, maar ja, blijkt dan ook wel. En als ik dan nu kijk uh, naar uh, de laatste meters, want ja, we zitten nu in de S-bocht. Nou, volgens uh, de beelden van de CFM-TV, oftewel de beelden van het, uh, die van het circuitpark Zandvoort zelf afkomstig zijn, uh, zie ik dat uh, de heer uh, Felix da Costa nu uh, bezig is om... Zijn zijn uh, overwinning veilig te stellen. Nou dat uh, is dan de tweede keer dit seizoen. Dat heeft hij op de Noerboegring al een keer gedaan. En dat doet hij dus nu weer in de tweede race van, uh, van Zandvoort. Pakt hij op dit moment de overwinning. Heel erg saai aan detail is dat hij met startnummer 13 rijdt. Ja. Uh, en, en Van, van Toor wordt tweede, Mary, dat was Mary. inderdaad, okay. dat was de man uh, waar ik op zoek naar was en die staat ook vrij aardig uh, geplaatst in het uh, kampioenschap. Uh, die wordt uh, dus nu uh, derde, dan Munoz vierde, Sims uh, wordt vijfde en Marcus Witman, de man die gisteren op de derde plaats eindigde, die wordt nu zesde. Dat uh, dus de Formule 3 Euroseries. Ja. Wij komen wel weer terug bij Jaap, denk ik, nog in de komende twee uur. Met wat ja. info over DTM natuurlijk, wat om twee uur gaat beginnen. Ja, ook. En tot die tijd een evenementenprogramma op het circuit. En wat dat allemaal inhoudt, dat gaan we zien zometeen. Ja. Hello! Start <laughs> Who's it? Oh, Cornelius! Ah! Oh. Oh. Cornelius! Yeah! Oh, Cornelius! Listen! <laughs> my, my. Listen! Yeah, man, what's up? Um, I'm in trouble! Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack. And don't you come back no more? No more, no more, no more. No more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. We can't, we can't handle it this weekend. Oh, uh, really? so nice to hear from you, man. Bye. Blijf op de <middels> hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. The Kids in America. Het is wel wild inderdaad. Ja, een heerlijk wild nummer dat je blijft ja. <laughs> Alles blijft wild vanavond, vind ik. Ja. ja. ja heb je hebt wat voor je snuffert, uh, Pascal. Ik heb, in, uh... ik heb inderdaad een beetje een tijdschema voor mijn neus ja, nou ja het werd tijd. <laughs> de, de indeling, zeg maar. Dan is er natuurlijk nu een evenementenprogramma. Ja. En ja, op de televisie worden nu herhalingsbeelden uitgezonden. Ja, ik zag volgens mij net een Cat de baan oprijden. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar. Uh, taxi -rit, yeah. ja, Ta taxi -rit. Een taxirid niet? Ja, een taxirid. Inderdaad, uh, nee. er is pitwalk, taxirid. En om 1 uh, uur uh, is er nog een uh, Nescar-show. Een Nescar-show? Ja. Die auto's kunnen toch alleen schuin rijden van de Nesco? Nee, nee dat, is nee, geen, dat uh, valt wel mee. Ja, ja, tegen, zorg, tegen de schuine wanden op, ja, inderdaad. Dat, uh, <laughs> ja, <alleen> op <laughs> je je, je zou hem, uh, kunnen verwachten op de Lausietering, want daar hebben ze die, uh, die schuine die schuine, ja, schuine dingen. Ja, ja, ja, maar uh, hij rijdt ook uh, echt uh, wel uh, op, op het circuitpark Zandvoerder. Ja, uh? ja, We zullen jij, het gaan ja, zien. Ja, want het was Robert Doornbos. Die hij had gezien. Doornbos reed erin. Het is zelfs zo, er wordt zelfs gesproken dat een van de DTM Rijders die uh, aan de start uh, vanmiddag uh, verschijnt. Matthias Ekström. Daar wordt van gefluisterd dat hij in die. Uh, dat die een overstap misschien gaat maken naar de NASCAR. Ja. Dus, of dat uh, gaat gebeuren, dat weet ik niet, maar uh, dat zou ja, misschien dat Willem misschien daar wel straks het een en ander misschien over kan vertellen, dat weten we niet. We moeten we allemaal even afwachten of uh, de noodoplossing uh, die we hebben ja. bedacht, dat nee, ik dat, dat gaat zeggen, werken. Noodoplossing. Dat is altijd een, uh, even een <laughs> voorbehoud gaan maken, maar we kijken trouwens nu ook even naar het podium van, uh, van de Formule 3 uh, race, van uh, de tweede race die dit weekend is gereden. En dat is de Costa die als eerste is geëindigd. En tweede is de Belg van Toor. En derde is uh, Meri, geloof ik. Meri ja. Medië. ja. Medië. Dat was, uh, was correct, hè? Dat, uh, ja, oké. die Italiaan uh, die is dan als derde geëindigd. En uh, ja, nou ja wat de pauzenummer betreft, uh, dat, ze, dat is nu met taxiritten. Dus heb je veel geld uh, bij Pascal. Dan, uh, en die gooit het op tafel, dan mag je mee. Dan mag je een rondje mee. Nou, dan mag je een rondje meerijden. Nou, nou, ik vind dat wij dat gewoon gesponsord moeten krijgen. We zijn Moeten we zeker ja. de, uh, onze, uh, onze ja. vriend uh, jouw een beetje. wat we in de ogen gaan ja, kijken. Ja, kijken. het zou samen kunnen natuurlijk. Ja, maar ja, tot, ja, totdat alles afgelopen is, dan zitten wij hier in de studio. Dus... Ja, we nee. kunnen niet jij zo mij doen helaas nee nou uh, ja, ja of we moeten live verslag vanuit die auto doen dan dat zou ja kunnen. dat zou ook ja, als ook, het uh, telefoon ja, werkt ja, ja ik wou zeggen dat <laughs> moet een luiddopler dus ik, misschien wat voor Willen van de heen ja misschien dat hij even mee kan ja, ja. daar maar dat, nou, we horen straks wel wat, wat, hij, daar allemaal, wat zijn bevindingen zijn tenminste als het allemaal ja, inderdaad we gaan dag werkt hè dat is best doen. Dat is uh, voorwaarden natuurlijk. Uh, nu inderdaad, het bouwsprogramma. Ja, wat wat uh, kan ik daarover vertellen? Ja, het feit dat er dus een NASCAR zo direct uh, gaat rijden met Dormbos achter zijn stuur. Uh, gisteren rookte hij uh, aardig uh, wat op aan uh, rubber. Ja. En of dat uh, nu ook is. Het is opvallend trouwens is dat het een auto is uh, die mij doet denken aan een Toyota Camry. Beetje een sportmodel. Uh, Okay. Maar dan uh, met, een, uh, ja, met een met een bodywork uh, eroverheen. Zie je, uh, ja, het is een. Uh, uh, wat, wat de DTM he, uh, als bodywork heeft, dat heeft deze NASCAR dus in feite eigenlijk ook. Alleen wat mij opviel, is dat uh, spiegeltjes aan de zijkanten er niet op zitten. Ja, klopt. Maar dat, dat als, je, als je weet hoe dat in de NASCAR serie eraan toe gaat, dan worden ja. die, dat soort attributen als eerste gegeven. Ze hebben alleen ja. maar aan het eind van de race uh, al elke ja, bocht, hebben ze één bochtje linksaf uh, ja, zitten. En je, hoeft, en je hoeft ook niet echt op te letten wat er gebeurt achter je. Want uh, voordat je het weet uh, dat je al naar achter kijkt, dan lig je al op je toet. Denk ik. Dus, dus dat heeft weinig zin. Uh, dat viel mij inderdaad op. Maar die auto dat, die maakt ook een Best wel een uh, leuk monsterachtige herrie uh, maakt hij uh, ja, wel. Dus wat dat tot, gaat inderdaad. is het... Uh, is het een uh, heel leuke uh, belevenis uh, in, in, uh, als je als toeschouwer... Uh, hè, dat beetje dat uh, geluid wat je dan hoort over uh, het Het is gewoon muziek in je oren. Ja, ja, ja, is, ja is inderdaad als, als, als muziek uh, in, in de oren. Dus, dus wat dat er gaat, uh, denk ik dat dat voor het publiek heel prettig is... als we straks een, uh, een demonstratie uh, daarvan uh, te zien gaan krijgen. Ja, en daarna dan, uh, dan, dan loopt het al richting twee uur. En dan uh, gaan we uh, beleven het beleven met uh, de, de DTM -raise? race natuurlijk. En uh, hoe het in de nabije toekomst uh, zal gaan, dat moeten we nog afwachten. In ieder geval weet ik wel dat er een uh, evaluatie komt over dit weekend. Nee. Dat gebeurt uh, sowieso na elke wedstrijd en met uh, elke race uh, wordt er met de DTM organisatie van uh, gedachten uh, gewisseld. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Maar zoals de meeste mensen weten is dat er een, ja, een aantal besprekingen worden gevoerd. Omdat dit een aflopende zaak is wat Zandvoort betreft met DTM. En of er een, een nabije toekomst ook hier op het circuit gereden gaat worden. Dat hangt dus allemaal af van een eventuele evaluatie. En noem maar op. Uh, en daar uh, zijn onderhandelingen over aan, uh, aan de gang. Dus, en hoe dat verder afloopt, dat horen we denk ik één deze dag. Dat is inderdaad verwacht. Ja. En dat uh, zullen we vanzelf wel een keer horen hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja. Leuk is dat dit, toch? Dit is leuk? Ja, ja. Is een beetje ja. 50 jaar achterin in een nieuw jasje gestoken. Ik, Even een nieuw jasje ermee van Caro Elmerad. Ja. We gaan straks naar Willem van Deense, Deadman op het circuit van Zandvoort. En dit is Caro Elmerad met Deadman...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 Ken jij Loesje, pas op? Nee, die ken ik niet. Nee. Ik heb wel eens van Loesje gehoord, maar dat waren meer van die teksten die ergens op zo'n glasbak zag staan. En die, uh... oh, ja. Ik dacht Loesje teksten. Ja, dat bedoel ik. Nou, oh ja, ja, ja, je hebt ook Loesje cafés en uh, Loesje televisiehandelaren en noem maar op. Ja, als we dat dan toch in die sfeer uh, gaan zitten. Ja, we soorten. gaan maar verder hoor. Dat ja, natuurlijk. Maar wat, uh, wat is hier zo speciaal aan dan? Hier zo speciaal aan? Ja. Aan Loesje? Nee, aan dat nummer. Aan dat nummer. Ja. Dat is een nummer uit de jaren 50 wat ze weer We uh, zijn een, een beetje afgestoft, ja, een, een, beetje afgestoft. Weer een beetje opgepoetst. Een uh, beetje wat bietst eronder gezet. Ja, en dan dan krijg weer. En, en dan krijg je wat, ja. Nou ja, ja goed. Ja. God, duidelijk. Nou. Uh, er nee. is gelukkig meer te doen dit weekend dan ja. alleen het DTM, Nou, uh, ja, er is nog meer te doen. Uh, straks uh, natuurlijk hier om uh, drie uur ongeveer begint uh, de derde achtereenvolgende volgende dag van uh, het uh, culinair Zandvoort. Maar nu hebben we ook nog wat anders in de stijger staan. Stichting Classic Concert Zandvoort viert vandaag haar tienjarig bestaan. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En ja, vandaag zal dat met Emmy Verhey gebeuren. Die in de kerk uh, speelt En dan weet ik niet precies hoe laat dat begint Maar volgens mij uh, zal dat um, Rond een uur of half drie gaat, die, uh, gaat, gaat de hut open ja, Meestal is de half drie kerk open inderdaad, ja, En, en dan uur, om drie uur begint het uh, concert uh, Ik zit even driftig te zoeken Kijk hier staat ja, drie uur. het uh, Een recital met uh, Emmy Verheij En uh, nog wat, uh, wat, wat mensen die daarbij horen uh, Ik heb Het exacte uh, verhaal heb ik nu even nu niet Want uh, het is wel de bedoeling uh, Dat ik dat straks uh, eigenlijk ergens op uh, ga diepen maar zij uh, zijn uh, vandaag uh, ja, min of meer in, het, uh, in, het, uh, kerk, in de kerk uh, te zien. En uh, de tienjarige bestaande wordt natuurlijk uh, ja, wel bijzonder uh, gevierd, denk ik ook. De burgemeester is er sowieso bij. En als straks onze noodoplossing ook gaat werken... gaan we kijken of we ook uh, verder uh, verderop... Uh, later in de middag... Het zal waarschijnlijk uh, bij mij gebeuren dat uh, dat... Uh, of wat hij daarover te vertellen heeft. En ja, het is niet niks. Uh, Emmy Verheij heeft trouwens al twee jaar geleden ook al in, het, uh, in de kerk uh, gespeeld. Maar dat had toen met, uh, met het orgel te maken. Met, uh, ja. met, het, met het orgel wat toen vernieuwd uh, werd. Tee Daar had onze voorzitter namelijk enige bemoeienis mee. Want hij was penningmeester van het fondsenwerving van het apparaat. Dus... Uh, en het is in ieder geval nu is, zit er een heel mooi orgel in. En hij, uh, zei, uh, Emmy Verheij heeft toen samen met Aard Bergwerf uh, dat uh, in gebruik genomen. Dat was zo al twee okay. jaar geleden. En vanuit die, uh, ge vanuit die gelegenheid is denk ik ook nog steeds de lijn tussen de stichting Classic Constant Zandvoort en Emmy Verheij uh, nog steeds uh, geweest. En ik ben ook nog getuige geweest. Was ook heel erg leuk. Want het was uh, de dag... Dat het uh, kunstfestijn uh, voor het eerst werd gehouden. Dat weet ik ook nog. Yeah. En dat het leek elkaar te gaan bijten. En er, was, er waren nogal wat zorgen over. Van het geluid van, uh, van het uh, raadhuisplein en, en de kerk. Maar dat was nog uh, alleszins acceptabel. En toen heb ik ook Emmy Verhey even horen spelen. Als, uh, ja, om even een soundcheck uh, te hebben ja. in, in de kerk zelf. En dat was, was ook wel dat vrij bijzonder. Kon... Ja, dat klonk heel erg ja, leuk. leuk. Ja, ja, ik, ik ben niet uh, klassiek aangelegd. Echt niet helemaal... Uh, en uh, ja, als je dan op een gegeven moment zo'n uh, zo icoon, want dat mag je rustig ja, wel zeggen, in uh, uh, uh, je dan En je ziet dat en je hoort dat, dan, dan gaat het toch wel iets door uh, <laughs> je heen hoor. Ja, dan, uh, en vanmiddag oh, op, is het dan weer inderdaad helemaal niks, dan toch uh, nee, heb het, je een gevoel erbij. Ja, uh, de, de, de, het is dus een klassiek uh, concert uh, vanmiddag. Uh, wat plaatsvindt om half drie gaat, uh, gaat denk ik de hut open. En om drie uur dan uh, gaan we echt beginnen. Gaat het allemaal beginnen? Wat wil je zeggen, Pascal? Pascal? Nou, ik zit even te kijken, want er zit natuurlijk verder te surfen. Ik heb inderdaad nog even een stukje gevonden van, over Robert Doornbosch. Ja. Uh, maar ik geef zelf al aan van Red Bull en ik zijn al jarenlang aan elkaar verbonden. En da daarom vindt hij het extra gaaf om de demonstraties te geven. Mm -hmm. En ik heb nog nooit eerder in een NASCAR auto gereden. Dus dat maakt het extra uitdagender. En het wordt een drukwekkend voor hem. Want dan moet ook naar, naar, ik naar de Bavaria City race. Hij moet nog even naar Rotterdam straks. Ja, ja dat is ook dit Waar weekend. hij ook weer in een Formule 1-2 zit, er volgens mij, gaat rondrijden. Ja, klopt. Dus hij geeft al zelf aan dat wordt een fantastisch weekend wordt dat voor hem. Ja, ik ben benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. Maar misschien dat er een uh, helikopter van de firma Red Bull daar bij de ja, slipschool staat. Zou hij niet met Nesca zelf doorheen gaan rijden? Ja, dat lijkt Hij is al eens een keer geflitst op de afsluitdijk met die Formule 1. Hè. Dus, uh, ja. Maar dat in een omgekeerde volgorde. Er was een demonstratie uh, toen, toen de tijd uh, op de afsluitdijk. Uh, uh, ik weet niet uh, of dat toen de nieuwe asfaltlaag uh, werd gelegd. En toen hadden ze het idee van: nou laten we dan maar een uh, mooie demonstratie eraan uh, vastkoppelen. Ja. En uh, toen heeft uh, Doornbos met een uh, Red Bull Formule 1 daar uh, over de ja. afsluitdijk heen gereden. Dus dat was ook wel, uh, wel spectaculair. Maar uh, of die... Uh, uh, uh, dat dit keer ja, rijden we nu met uh, deze auto, de Nescar is inderdaad een Toyota auto. Die start nummer 83 en daarmee is natuurlijk de Red Bull, Red Bull van hem. Mm, ja, ja, daar zie ik uh, dat een zie... hele mooie foto van staan dus. ja. En het is uit uh, de Nesca serie van de Supersprint Cup. Dat zegt maar niet zo gek Ik wil maar Spr Sprint Cup. Nou, nou ja, Dat, goed. Uh, in zijn klassen, want er zijn een aantal klassen in een S-car serie. Dan rijdt hij waarschijnlijk met zo'n auto ook dit weekend rond. Die dus in wat jij nu de, net noemt? De, de, de, de Sprint Cup serie, ja. ja. Uh, nou ja, dat is, dat is zo dadelijk. Ik zie nog steeds dat de taxiritten... De taxiritten uh, die gaan uh, nog flink door even. Dit is gewoon een normale huistuin en keuken Mercedes die nu over, <laughs> over het circuit helaas... Nou, heen nou hij ging net een beetje overdwars door een bocht heen. Toch dus, wel? Ja, het is uh, toch uh, denk ik wel gaaf om erin te zitten. En uh, dit, dit is uh, zeg maar een echte DTM uh, auto. Maar dan met een twee zitter. En dat is de auto waar normaal gesproken David Coulthard in rijdt. Dat is de wagen van Coulthard. helemaal geel. Maar er zit nu een stoel tooltje ernaast. En dat is voor iemand die denk ik wat euro's te veel heeft. <laughs> wat moet je er naar nou, Die tik je ah, ja, af. Ja, dan je af. af. Een rondje mee. Rijden. Ik denk dat je met, uh, met het envelopje wat Harry Lemmers hier uitdeelt, uh, daar kom je niet ver ja, mee hoor. hoor denk ik, mee. Ik, uh, ja, ik met geloof ik ook niet. Misschien dat jij even mag ruiken voor tien schoon. <laughs> sch dan, ja, ja, dan houdt het ook echt op. Nou, mocht je dus straks die Nesca-auto willen zien, stem af op CFM Tech TV. Dan uh, zal je hem zeker voorbij zien komen. Ja, En wellicht dat we, uh, we gaan het zo direct uh, echt uh, voor het eerst even proberen of deze oplossing uh, ...oplossing ook uh, daadwerkelijk gaat uh, werken. Dus het wordt spannend. Uh, ja, uh, we gaan eerst even een plaatje draaien. Sjoe? We gaan even een huisstukje muziek doen. Maar... Lijkt me heel goed. in der großen Stadt. Das war ihn wie in Vampirna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der nahm an. Doch ihn liebten alle Frauen und jede Riebe. Da kann man rock me am Matte. Er war Superstar, er war populär, aber so exaltiert. Die Casa hatte Flair. Er war ein, der zu Hause war ein Rockidol und alles Riebe. Da kann man rock me am Matte, ist du mit. En het was een wie? Nog plastic money in die mooie banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war gewoon jeder man bekend. Er war een man der vrouwen liebten seinen punk. Er was een superstar, er was so populair, er was so exaltiert. Genau dat was sein Flair. Er war ein Virtuose, er war een Rocky doll. En alle suften hoopte Cap'n Rock, meer maar dit is Zondagochtend het weekend van het DTM. Roep meer Amadeus op je radio. Amadeus. Uh, uh, helemaal in de, in, de, in de sfeer van Stichting Classic Concert zeker. Hè? Ja. Die, die Wolfgang Amadeus. <laughs> <laughs> nou we gaan het eens dus, uh, proberen of uh, we Willem van Densen aan de telefoon uh, hebben. Willem, goedemorgen of goedemiddag eigenlijk al. Ja, ik wou zeggen, goedemiddag, want uh, het uh, middageten zit er al in. Nou, genomen, dus. <laughs> nou, je bent luid en duidelijk uh, te horen op, uh, op de zinnen, dus uh, dat vind ik al heel erg prettig uh, om, om te horen. Dus de noodoplossing werkt voor vandaag. Uh, nou, eerst uh, maar uh, bij het begin beginnen, want we hebben natuurlijk uh, al het een en ander gehad. Vanaf kwart van negen begonnen we geloof ik met de Seat Leon Supercopa. Ja, dat klopt. Die hebben vanmorgen een reis al verrijden. We begonnen al vroeg in de ochtend, maar kwart voor negen. En het is er reis tot uh, kwart over negen. Moet je zeggen dat ik dat niet echt uh, gevolgd heb. maar Vanwege het feit dat ik dacht, nou, uh, ik hoef daar toch niet voor uh, in actie te komen. Wat ik wel gezien heb, is uiteraard, uh, ja, daar ligt mijn hart ook een beetje neer. de Formule 3 en mm -hmm. ook uh, de Porsche Carrera Cup. De Porsche Carrera Cup uh, natuurlijk met een heel goed uh, optreden van onze landgenoten. Ja, van zijn die in. Uh, Keurig uh, tweede plaats is op het, het aanhalen. Afgelopen donderdag werd hij geval door uh, Frans Conrad Niet tenminste in de autosport. Uh, die vroeg of hij uh, en uh, ruimte had om dit weekend hier te rijden. Nou, uiteraard. Nou, hij uh, heeft die op een geweldige manier gedaan. Zijn teamgenoot die het hele kampioenschap rijdt. Ja, Nick Sandy. Die wist uh, voor hem te eindigen. Ook belangrijk natuurlijk voor zijn team. Uh, helemaal een 1-2 overwinning. En uh, wie weet wat dat uh, voorjaar vandaag uh, verder nog gaat brengen. Om zich zo uh, te laten. Laten zien in die Porsche Carrera cup hier en dan bij zo'n gerenommeerd team. Ja, hebben we ook nog de Formule 3 gehad met ja, Antonio Felix da Costa als overwinnaar. Met op de tweede plaats uh, voormalig uh, Frits van Amersfoort uh, rijder uh, de Belg uh, Laurens van Toor. Laurens van Toor, uh, ja, woonachtig uh, op een paar honderd meter van het circuit van Zolder af. Uh, een jongere die dus ook altijd met autosport opgegroeid is. Uh, vorig jaar nog uh, kampioen uh, Formule 3 in uh, Duitsland. En dit jaar uh, overstapt naar de Euroseries. En uh, ja, doet dat ook, uh, met uh, af en toe een uh, leuk uh, resultaat. Ja. Ja. Warming up hebben we ook nog wat van. Ja, daar was ook iets bijzonders over te melden, geloof ik. Hè? Paul Di Resta die was goed bezig, begrijp ik. Paul Di Resta ja. was uh, volgens mij uh, heel erg uh, vlot bezig uh, op het circuit. Ja, ik kan jou je bedoelt uh, met iets. <coughs> Nou, hij, hij, uh, wat ik begrepen had was dat hij 15 ronden lang één en dezelfde tijd wist te noteren. Klopt dat? Nou, niet precies, maar wel heel constant natuurlijk. Ja. En dat ja. is het uh, belangrijkste in autosport natuurlijk, dat je constant uh, presteert. Als je een heel snelle ronde uh, rijdt en de ronde daarna weer uh, twee seconden langzaam, ja, dan uh, kom je verder ja, Dan schiet het niet op. Ver mee. uit in een uh, kwalificatie of in een training, maar in een race is het uh, uitermate belangrijk uh, constantheid uh, daarin. Maar die resta, daar gisteren ook al niet slecht in de kwalificatie, natuurlijk. staat op de tweede startrij. Paul die resta ook uh, actief, uh, zo nu en dan uh, tijdens een uh, Formule 1 weekend. Uh, dat hij op vrijdagochtend de, vrijdag uh, de Formule 1 uh, van uh, Force India bestuurt. En uh, ja, ook een jongen die uh, hoog in het vaandel uh, bij mijn 7 staat. Ja, want uh, uh, hij komt uit de Formule 3, dat zei je al. En, uh, en hij is, uh, ja, hij is een van de mensen die, uh, ja, uh, nou ja goed, hij heeft dat gisteren ook bewezen denk ik in, in de kwalificatie uh, dat hij uh, ja, dat... Ja. Formule 3, hij is al een aantal jaren bezig in DTM, maar een van de voormalige kampioenen in de Euroseries uh, Formule 3. Ja, wat ik uh, het hele weekend al op uh, volgende vind, uh, ja, dan moet ik toch een pluim uh, geven aan de Spanjaard, uh, Miquel uh, Molina. Jongen, uh, vorig jaar nog uh, actief in de World Series uh, Renault. Gisteren uh, gebaard hij, uh, vriend en vijand al uh, door bij de laatste vier te zitten in de uh, kwalie. Is ook als vierde geëindigd, dat kan... Uh, het geval zijn van uh, die politiek dat ze hem ingesluisterd hebben van rijd nou niet te snel, want dan staat Timo Scheider in ieder geval uh, voor je. Nou, dat is gelukt, Timo Scheider op de uh, eerste plaats zo dadelijk vertrekken uh, bij de DTM. Maar die uh, Molina, ja, rijdt uh, zijn zesde DTM race pas, rijdt in een uh, wat oudere auto en uh, ja, deed het keurig, deed het ook weer keurig in de... ...in de warming-up morgen. En als ik dan kijk naar nou, wat namen natuurlijk in het startveld... ...David Koeltart, uh, Ralf Schumacher. Schumacher al, uh, ja, al lange bezig in die DTM. Uh, Koeltart uh, zijn eerste seizoen daarin... ...maar dat zijn voormalige uh, Formule 1-coureurs... ...en die hoor je erover. Ja, DTM is zwaar, moeilijk. Uh, ja, dan heb je al tijd nodig om te wennen en noem maar op. En als ik dan kijk naar zo'n uh, Spanjaard... Uh, ja, ...die uit een veel lagere klasse komt... ...veel minder ervaring als Koeltart en uh, Schumacher en die het wel proceert om gelijk voor aan hier mee te draaien, dan kan je je afvragen hoe komt dat dan? Is, ja, dat is een hele goede vraag die je daar stelt, maar uh, misschien dat uh, Miguel Molina vanmiddag het antwoord zelf al gaat geven door middel van de prestatie die hij gaat leveren. Ja, het verschil is natuurlijk uh, net zo'n mensen als Schumacher en uh, Kultart, Hij hebben al een hele uh, grote carrières achter zich. En zo'n jongen uh, ja, die moet zich nog meer en meer waarmaken. Dat zal een stuk, stukje motivatieverschil uh, in zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Koeltart en Schumacher niet gemotiveerd zijn, maar dat speelt allemaal mee. Die uh, Molina is een stuk jonger natuurlijk, fysiek dezelfde uh, uit. En misschien is voor wel een uh, baan die uh, hem heel erg ligt. Ja. Nou, dat zullen we, dat zullen we zien. Uh, op dit moment uh, zeiden we al hier gekscherend uh, met een uh, envelopje een uh, scharrekopper, kom je niet ver mee om een taxirit uh, te maken? Nee, maar nee, ik had uh, de afspraak met jou jij vroeg wat winst uh, was. Op het moment dat ik gelijk krijg met die Da Costa en ik zei nou ik uh, geef je een rondje circuit als ik ongelijk heb. Nou dat rondje circuit <laughs> is even goed voor mij, uh, ja. Is goed, uh, goed Willem. Is goed, Willem. En je moet het lopend doen. <laughs> <laughs> nou, dat dus lijkt me wel duidelijk. Willem, uh, voor, bedankt even voor zover. En we kijken of we straks nog even een bijdrage van jou kunnen, kunnen verwachten vanaf het circuit. Okay. Dankjewel Tot zover dus Willem van Dezen vanaf het circuitpark in Zandvoort Waar we de taxirit op de achtergrond voorbij worden ja, komen ja, ja, ik moet hem, lopend, ik moet hem al ja, lopend afleggen ja, Dat, ja, dat we is wel heel op. erg fijn Maar goed, uh, we zullen dat straks uh, verder allemaal meemaken Op dit moment uh, rijden die taxiritten nog rond Bijvoorbeeld één auto van, uh, van uh, de Duitse Post een Mercedes rijdt rond en een Audi rijdt er rond, maar daartussenin zit ook een Porsche, een beetje een straat Porsche en een straat Mercedes rijden ook rond die auto's die zijn dus uitgerust met nog een extra zitje erbij en volgens mij, Joris, uh, als ik daar zit in zo'n auto, dan heb ik toch uh, de behoefte aan om toch een pamper om mijn uh, om mijn heen te, te stoppen. Want nee, ik ben het niet meer gewend, eerlijk Je moet je voorstellen, ze gaan nog geen eens vol door die auto's op dit moment, hè? Nee, eigenlijk niet, nee. Ik nee. denk dat ze op het stuk 200 draaien aan het einde. Nou ja, ze gaan wel uh, vrij hard, dat wel, maar... Kijk, zo'n straatwagen, daarvan we, daar, daar zou ik me nog een stuk prettiger in voelen. Maar goed. Nou, ik weet dat die uh, echte DTM-wagens die al 2,69 als ze uh, vol door nou, rijden. aan het eindrechte stuk. Het zijn ook echt de DTM-wagens hoor. Ja, die, maar dat zullen dan, ze nu, zullen we wel aangepast zijn, denk Ze zullen ik. nu niet helemaal vol gas gaan, denk dat ik. Dat denk ik ook niet. Maar overigens, uh, we hadden Willem net in de uitzending. Maar Willem is uh, ooit nog eens een keer meegeweest geweest uh, okay. met, uh, met Christian Albers uh, destijds. En die zat geloof ik uh, bij, uh, bij Ko Dijkman onder andere in de auto. En Co Dijkman is de verslaggever van. ...van Telegraaf... Ja. De ...telesportjournalist... En uh, dat ging dan als volgt. Uh, men reed dus eigenlijk gewoon een rondje. En uh, op een gegeven moment op het rechte stuk. Uh, was, het, uh, was het nou uh, alsof ze gewoon eigenlijk over de snelweg heen reden. En die Albus die zat een beetje zo oninteressant aan een radio. <laughs> Uitslover zei Koon Maar ja, ja. ja, zo ja, gaat dat. <laughs> Zoiets. Dat is dus een, een, een taxirondje rijden op het circuit. Ja, dat Zoiets. Maakt, die rijders die hebben helemaal niks. Nee, nee eigenlijk. Maar die hebben te... er helemaal niks van. Maar ja, nee, dat... <laughs> dat, dat... Rustig aan, een beetje radio, ja, ja, nou, radio, -radio, -radio, radio. Ja, een radio. rot zo? Je bent 230 dat... kilometer over het echte stuk. Ja, Terwijl je weet dat er een tarzanbocht uh, aan zit te komen, maar uh, daar hebben ze allemaal niks van. Maakt ze dus, allemaal niks uit. Nee. Dit is een plaat van uh, Ferry Kosten. Die heeft er ooit eentje gemaakt en die heette uh, The Race. I hear you, thank you. Van de USB-stick die, uh, die klaar is Ik weet niet, maar die CD stopte ermee. Oh jee. Oh, oh, wat hoor oh. ik nou? De ja, CD stopte ermee. <laughs> we hoorden niks. Uh, kunnen we iets met die USB-stick die, uh, die erin zit? Volgens mij uh, moet dat wel kunnen, denk ik. Ja. Ik ja. weet niet wat je klaar klaraat staan. Ja, op, dat maar, is, uh, ik weet het wel. Het is uh, de nieuwe single van. Uh, een, nieuwe single, een van de nieuwe nummers van uh, Fabiana Thomas. Hier opgenomen. All these feelings. Eventjes er even eraf tillen, want het, het, de kwaliteit van het apparaat laat het een beetje afweten. Dus nou, dan doen we het gewoon even met, met dit. De Doors met Riders on the Storm.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 Too young to sip alcohol at the bar. Uh -huh. I'm ready to jack, girls acting bourgeois. Yo, Keith, all let me hold the keys to the car. I'm in front of the club trying to bag a chip. Uh -huh. Trying to get five of them, cause C6. the whip sees six. Still an eye, chrome looking real tight. Watch the moonlight bounce off the pearl white. Word money, I earn money just to burn money. I'm trying to get this federal reserve money. The two types of artists, experts and armies. Uh -huh. Experts always hit the market, they target. I'm going to be a little bit of a little enjoy yourself. Enjoy yourself, enjoy yourself oh. you a little Foundation never established me, and my team bubble like Alcacelsus Tabs. Don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words and movement. I don't give a PHUK what you say. Acting all wild, unprofessional. Who got beef and knocked the teeth out your smile? My little galubic can't keep the crowd moving. You get booed when your stage show needs improvement. So if you wanna see A plus the artist, you got a Western Union man, three red departed. I cats out there, steady kicking garbage. Girls, daddy's saying, look, I can see that the guard is. You can't harm me or stop now. Even on a poor quality, Bullock huh? set. Enjoy, uh -huh. enjoy, you know you enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself You know you gotta. Enjoy yourself,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 Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Het aantal ziekenhuisopnames van GHB-gebruikers blijft toenemen. Vorig jaar werden 20% meer gebruikers in het ziekenhuis behandeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. GHB wordt vooral in het uitgaansleven gebruikt. Gebruikers zeggen dat ze er ongeremder van worden. In het zuiden van Pakistan proberen reddingswerkers met zandzakken en stenen meer overstromingen te voorkomen... In het zuiden van de provincie Sindh zijn in een dagtijd ruim 200.000 Pakistanen gevlucht voor het hoge water. De autoriteiten verwachten dat de nooddijken het houden en dat het waterpeil de komende dagen daalt. De Australische premier Gillard wil na de verkiezingen van gisteren een minderheidskabinet vormen. Ze onderhandelt daarover met drie onafhankelijke parlementsleden en met de Groenen, die één zetel hebben. Met hun steun zou Gillard aan 77 zetels komen. Dat is net genoeg voor een meerderheid. Haar Labour-partij en het conservatief-liberale oppositieblok haalden gisteren allebei 73 zetels. Bijna 40 aangespoelde zeehonden in Engeland zijn vermoedelijk gedood door de schroeven van schepen. Dat zeggen onderzoekers. De wonden beginnen bij de kop en lopen daarna gedraaid over het lichaam naar de staart. De zeehonden zijn waarschijnlijk geraakt door schepen die tussen de Britse kust en een windpark op zee varen. De dieren spoelen pas aan sinds december toen met de bouw van het windpark werd begonnen... In het centrum van Rotterdam is het autosport-evenement Bavaria City Racing aan de gang. Aftrap was gisteravond. Oud-Formule 1-coureur Robert Dornbos reiste over de Colsingel in een speciale Formule 1-wagen waarin twee mensen achter elkaar kunnen zitten. Als bijrijder had Dornbos iemand bij zich die was gekleed in het racepak van de mysterieuze topgear-coureur The Stig. Later bleek dat premier Balkenende in het pak zat. Vanmiddag geven coureurs in verschillende raceauto's en motoren demonstratie.